Het aantal slachtoffers van het afluisterschandaal bij de schandaalkrant News of the World ligt rond de 800. Dat heeft Scotland Yard gezegd tegen de Britse krant Times. Voor het onderzoek heeft Scotland Yard ruim 2000 mensen gesproken... toen 800 mensen zijn afgeluisterd. Of er staan gegevens van hen op genomen computers... van de privédetective van News of the World... onder wie politici en filmsterren. Eigenaar en mediamagnaat Rupert Murdoch... trok na het afluisterschandaal de stekker uit News of the World.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 Gary Oldman en Colin Firth. In Tinker, Taylor, Soldier, Spy. Donderdag in de bioscoop. Alleen bij Libris. Het lot van de familie Meijer van Charles Lewinsky voor maar 5,95. Het is easy december bij WKAM.nl. Als je december aankoopt, shop je vanuit je luie stoel. Ook je hippe ski outfit. Nu tot 15% korting. Eerst WKAM.nl. Nogmaals goedenavond. Twente NEC Henk Kok. Het is toch 1-0 geworden voor de SC Twente door een doelpunt van Luc de Jong. gescoord vanaf een meter of 17, 18. Hij kon oprukken over de as van het veld. En Janco had ook een belangrijk aandeel in die doelpunt. Hij zat weliswaar niet aan de bal, maar hij trok het gat. Hij trok Selezi mee, hij trok Smos mee en Smos is direct de tegenstander van de Jong. En Smos had even geen oog meer op de Jong. De Jong maakte gebruik van die ruimte, rukte op en loste een goed schot van 17, 18 meter afstand in de uiterste hoek. Onhoudbaar voor Babos. En zo is de stand 1-0 geworden in het voordeel van FC Twente. Ik stel het jouw heer de Veen en die houtkamp. Het duurde tot de 14e minuut. Toen was het uh, voorzet Asaidi Dost met zijn tiende. Vier minuten later voorzet Narsing vanaf de andere kant. Dost met zijn elfde. e Oftewel 2-0 voor Herenveen. Bij Excelsior opvallend. Dost nu op 11 doelpunten. En in totaal heeft Excelsior dit seizoen in de 15 wedstrijden tot nu toe 9 keer gescoord. 2-0. Herenveen leidt. AZ de graafschap, Bastigler. 0-0, 19e minuut van de wedstrijd AZ is wel sterker en heeft ook wel de bal. Maar uh, slaagt hem niet in om echt makkelijke kansen uit te spelen. Voor dat doel van de Graafschap is het dus echt al 19 minuten lang dreigend. Maar is het eigenlijk nog niet één keer echt gevaarlijk geweest. En de late wedstrijd straks is PSV tegen NAC. Er wordt ook gevolleybald vanavond. Orion de nummer 1 tegen Landstede de nummer 3. Maak een tip. En dan mag je dan een echte topper noemen. Waarin Orion meteen de voorsprong pakt van 4 tegen 1. Deze week speelde ze Dynamo al de hal uit in Apeldoorn zelfs. En ja, misschien gaat het vanavond weer gebeuren in deze topper. Orion tegen Zwolle. 1-0 voor AZ. Na 22 minuten komt het op naam van Adam Maher. Die hem krijgt van Holmen recht voor het doel en denkt: kom, het schiet maar eens. Want zo gevaarlijk zijn we dus nog niet geweest. Maar als hij schiet en dat goed en secuur doet, dan slaat die bal via de onderkant van de lat binnen achter de doelman de Winter. Het is de eerste serieuze kans voor AZ in de wedstrijd. Dat betekent ogenblikkelijk de voorsprong. Maar het is volkomen terecht, want de graafschap is bij wijze van spreken de eigen helft nog niet op geweest. Is Twente na die 1-0 voorsprong veel makkelijker aan voetballen, Henk? Kok? Nee, absoluut niet. Want ik vind NEC beter combineren dan de FC Twente. En FC Twente krijgt toch meer ruimte omdat dat NEC steeds meer gaat aanvallen. dan krijg je meer ruimte. Maar als de Pasers nou voortdurend niet aankomen... ja, dan breng je jezelf toch in de problemen. Van na die 1-0 heeft de NEC duidelijk het initiatief genomen. Kleine kansen voor Van der Velden. En ook een kansje voor Salesi. Maar de verdediging van de FC Twente met gevaar voor lijf en leden... die wierp zich gewoon voor het schot van Salesi. Nu is Twente wel weer in balbezit aan de rechterkant van het veld. Buizen is met de lijnen gekomen trouwens voor Tindalli. Buizen is de keer verdediger op Van der Velden En weer kan NEC uitbreken. Althans, als ze even in balbezit blijven. Want er wordt gejaagd op de bal. Er wordt uh, gejaagd door uh, Brahma. Uh, Brahma die zit nog steeds te jagen op de bal. Maar het is, uh, in, in dit geval was het Gozes. Die een uitstekende wedstrijd speelt bij NEC. Die in balbezit bleef, maar wel noodgedwongen. Via een aantal tussenstations Komt, moet de bal wel weer terugkomen bij, uh, bij Babos. Een lange trap van uh, Seleci. In de voeten van Gooses En Gozes proberen meteen door te tekenen op Van der Velden. Maar uh, dat mislukt in elk geval. En dan kan Twente daar Aanval overnemen via Janko aan de linkerkant van Velden. Hij probeert het 16 meter te gaan. Maar Selesi, die snijdt hem de pas af. Dat doet hij op volkomen correcte wijze. En er wordt er ook niet gefloten door de Makeli. En vervolgens kan hij aan de rechterkant van de Velden de bal niet onder controle krijgen. Kan eenvoudig niet bij de bal, omdat de pas onnauwkeurig was. En via Wiskerov. Wiskerov in het hart van de verdediger van FC Twente. Die speelt de bal weer af naar Landsaat. Landsaat weer naar Wiskerov. En dan gaat Wiskerov de middellijn over. Nee, hij kiest nog voor even weer terugspelen te naar Landsaat. En Landsaat ziet dat er dan weinig is. En daardoor moet die bal een paar keer teruggespeeld worden. En dat is de makker bij de FC Twente. Ik zie heel weinig lopende mensen. En een lopende speler bij de FC Twente is wel Willem Jansen bijvoorbeeld, die de vorige week speelde. Althans die inviel voor Die en tegen Utrecht twee doelpunten maakte. De bal is aan de linkerkant. is bij Schardley, die speelt nu aan de linkerkant van het veld en Olajon aan de rechterkant. En dan wordt er gefroten door uh, Makkeli en dan mag er een vrije schop worden genomen door de FC Twente. Is het al tijd voor platje? Ik moet eens dus even kijken. Jawel, jawel, platjes Startklaar. De invallen van NEC komt binnen de lijn. Hij zal zich hebben zitten verbijten op de, op de reservebank. Van, ja, het is wel een kwaliteit om doelpunten te maken. En als NEC in deze wedstrijd in de eerste helft drie, vier opgelegen kansen heeft gehad... en in de tweede helft een paar kleine kansen en geen doelpunten maakt... dan mist NEC de kwaliteit om doelpunten te maken. Ik geloof dat Alex Pastoor, de oefenmeester van NEC, dat ook wel eens heeft gezegd. Ik wacht nog even de vrije schop af van FC Twente. Die wordt uh, zo genomen aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van NEC is al heel snel en kort genomen. De bal is teruggespeeld naar Buizen. Buizen weer naar Brama. En Brama probeert de bal dan door te spelen, maar veel te nonchalant, Balverlies bij FC Twente. Ze-5 probeert de bal onder controle te brengen. Dat doet hij ook. En dan gaat de bal naar de rechterkant. Maar daar kan niemand meer bij de bal Dan En komt hij heel veel weer in de handen van Michailov. We hebben uh, gespeeld 67 minuten, maar platjes binnen de lijnen gekomen. En de vorige week tegen Groningen, scoorde hij van NEC. In blessure tijd de gelijkmaker 3 tegen 3. Wie weet wat ons nog te wachten staat. Heerenveen scoort ook makkelijk de laatste weken in die houtkamp. Nogal, want uh, het was wel weer nummer 10 en nummer 11 van Bas Dost, de spits. Staat ermee maar één uh, doelpunt achter. Uh, Dries Bertens, de topscorer van Nederland op dit moment met 12. Herenveen uh, 2-0 voor tegen Excelsior. Bijna freewheelend. Pas Dost kwam nog wel hard in aanraking met zijn uh, tegenstander Daan Smit. En uh, kan gelukkig uh, verder spelen als Herenveen in de aanval gaat. Uh, Kums speelt de bal in de voeten van uh, Dost. Krijgt hem terug, Kums. De Belg speelt hem wel goed naar de linkerkant waar buiten buitenspel staat. Hey. Dat verbaast me, want dat, daar leek het niet op, maar de grensrechter was resoluut en vlagde 2-0 dus in het voordeel van Heerenveen. En eigenlijk lijkt het erop dat Heerenveen heel makkelijk de, voor de dertiende keer op rij... Niet uh, verloren uh, zal uh, uh, raken in deze wedstrijd. Want dat is, uh, was al een clubrecord. 12 keer. En die 13e keer zit er ook aan te komen. Zes uitwedstrijden niet verloren. Dat is ook al uh, knap. En dit wordt dus nummer 7 als het zo doorgaat. Want Herenveen is veel en veel sterker dan Excelsior. En staat dan ook terecht met 2-0. voor. Het volleybal, orion tegen Landsteden. Maarten een tip. Ook één ploeg die veel en veel sterker is en dat is Orion. De ploeg die tegenwoordig als Langhenkel door het leven gaat. Ja, dat heeft met al die sponsornamen te maken. Zwolle probeert het wel en bij Vlaag zitten er wel aardige aanvallen bij. Maar dan komt er weer zo'n keiharde aanval van Orion overheen. Zoals nu ook weer en dan staat er gewoon 14-7 op het scorebord in de eerste set. Deze week eh, wist Orion in Apeldoorn ook al te winnen van Dynamo. En niet zomaar, Dynamo werd volledig weggespeeld. Het was zo'n wedstrijd waarbij Orion alles lukte en eh, bij Dynamo ja, bijna niets... Het waren ruime cijfers en het lijkt erop dat het ook nu weer het geval gaat zijn. Severend is het op orde, tenminste bijna altijd, want de bal van uh, nu gaat even uit. Maar severend is het bijna op orde, moeten we dan maar zeggen. En Orion heeft de tegenstander flink onder druk en flink in de tang. Het is 14-8 in de eerste zet. Flink onder druk, flink in de tang. Dat zal ongetwijfeld ook voor AZ de Graafschap gelden. Bas Ja, tot aan de 1-0. Want uh, daarnaast is toch wel een, wat een andere wedstrijd ontstaan zeg maar, in de 5-6 minuten daarna. Het is 1-0 voor AZ op de goal van Maher. Tot dat moment was van de Graafschap werkelijk niets opgevallen. Ze spelen ook in het groen. Misschien helpt dat ook niet, maar daarna heeft de ploeg toch besloten dat ze een keer naar voren zullen moeten. Dat heeft een verdwaald schot opgeleverd van Jansen dat op zich niet zo gevaarlijk was, maar als Poeponder in het strafgebied tegenaan loopt, zit die bal de geheid in, maar die komt een stapje tekort. En een kopbal uit een hoekschop van van de Pavert, de kopbal dus van van de Pavert was eigenlijk best gevaarlijk en ging over het doel. Maar ja, het heeft de graaf van nog niet veel opgeleverd. Rijnen nu houdt zijn tegenstander Elhas Naoui vast. Dat doet hij trouwens op van de middenlijn. Verbeek is boos, die heeft de bal voor zijn voeten gekregen, geeft hem nu toch maar aan Frenkel die een Vrij schot mag genomen voor de ploeg uit Doetinchem. Die dus toch wat wakker geschrokken, uh, geschrokken is na de goal van Adam Maher. En dus naar voren moet en naar voren wil. Poepon wil een bal doorkoppen. El Haastamie loopt verkeerd. Dan loopt de jong of de leeuw moet ik zeggen goed op de punt van het strafvogpiet. Die wil de bal met het hoofd eigenlijk voor zichzelf meenemen en klaarleggen ook. Komt dan bij half ter val. Dan ziet het uiteindelijk tot zijn ontsteltenis dat er toch genoeg van AZ staan... om die bal weg te trappen voordat hij overend gekrabbeld is. Wat het is het zoveelste dreigende moment in korte tijd... Van de Graafschap, dat AZ echt, je denkt nou die staan 1-0 voor. Dan zal het allemaal wel voor AZ goed aflopen vanavond. Maar het merkwaardig is dat het tegendeel waar is. Terwijl nu Frenkel ontsnapt aan de linkerkant van het veld maar zich stuk loopt. De bal door AZ via Reinen echt blind naar voren wordt getrapt. In de hoop dat door er dan maar bij kan. Dat lukt niet. Dan wordt er even verderop door Maher een overtreding gemaakt. En krijgt de Graafschap weer de bal terug. Dan mag het een vrije schop gaan nemen op de AZ-helft. En het is echt een trendbreuk, Breina, in vergelijking met de eerste 23 minuten van deze wedstrijd. Dat er nu al 6-7 minuten veel mensen van de graafschap op de helft van de tegenstander staan. Nu Wormgoor paast van achteruit. Wil paasen op een lopende Jury Rozen. Maar uh, Rozen komt niet bij de bal, die is veel, en veel te scherp. De man natuurlijk van de goals bij de graafschap in de afgelopen weken. Scoorde tegen Roda, maakte de week daarvoor tegen VVV de winnende. De wedstrijd tegen VVV natuurlijk de enige in de laatste vijf die de Graafschap won. Tegelijkertijd speelde ze speelden tegen Twente, tegen PSV, tegen Vitesse. Ook niet de makkelijkste tegenstanders. Terwijl AZ nu de bal heeft met Eltidoor, Die troogt van de middenlijn De bal teruglegt op Wernbloom Wermbloom naar Sander. Die staat er weer op zijn eigen helft. Kan de bal alleen maar breed meegeven aan Viergever. Viergever wacht. Op dat moment heeft de Graafschap weer alle mensen achter de bal gekregen. En moet het via de zijkant. Waar Pauls zijn handig draait en de bal meegeeft aan Holmen. Holmen, klein tikje. Maar juist op het moment dat Eltidoor naar buiten loopt, komt de bal naar binnen. Is de overname er van de graafschap? Counter wil de ploeg. En kan de ploeg ook met Overgoor aan de bal? Die glijdt gewoon weg. En is dan de bal heel makkelijk kwijt aan Berends. Die niet te broeit en zo mee te verdedigen. En zo krijgt de AZ de bal weer makkelijk terug. En lijkt de ploeg het ook maar zich, hoe stom het ook klinkt. Wat de herstellen van 5, 6, 7 moeilijke minuten. Die volgt op die 1-0 van Maher. Minuten waarin de graafschap zich zowaar eens voorin liet zien. Half uur op de klok. Maher de enige die scoorde. En AZ in eigen huis dus op voorsprong tegen de graafschap.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 31 minuten gespeeld AZ tegen de Graafschap op 2-0. Na een flitsende aanval over de linkerkant. Waar Paulsen uiteindelijk de bal onder de doelman kan doortikken. De winter en zo wordt AZ de Graafschap 2-0. Wat is er aan de hand in Enschede, Hengel? Hier is het ook 2-0 geworden door een doelpunt van Sjard. Het was de aanval over de linkerkant van het veld. De paas is van de jong en De jong die legt hem even in de voeten van Sjard. Sjard trekt uit onze lengte om op de rand van het 16 meter gebied. En die schiet in de verste hoek. Niemand kan erbij van uh, Babos niet. En zo is het 2-0 geworden. Ja, dan is het toch een kwaliteit die Twente wel heeft doelpunten maken. Een kwaliteit die NEC mist van zijn voetbal en absoluut niet minder dan FC Twente. Maar die ene kwaliteit, het maken van doelpunten, dat beslist een wedstrijd. Wat is in de swine?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 Homeless van Maria Mena. En nu werd hij helemaal uitgespeeld. Aanzetten ah, Graafschap eigenlijk beslist, hè, Mastrichter? Over uitgespeeld gesproken. Uh, ja, 2-0, 35ste minuut. De keeper van de Graafschap gaat niet bepaald vrij uit, vind ik, bij de goal van Paulsen van zo even. De aanval is uh, mooi uitgespeeld, daar bestaat geen misverstand over. Maar je kan als keeper, als er iemand vanaf de zijkant komt, in de korte hoek wil schieten... wel in ieder geval je benen bij elkaar houden. En dat doet hij niet. En zo ziet het heel knullig uit, want de bal van Paulsen. De keeper verwacht blijkbaar een voorzet. Gaat tussen de benen van de winter door in het doel. En dat betekent acht minuten na de goal van Maher de 2-0 van Paulsen. Het gebeurt in een minuut waarin de graafschap bijna op gelijke hoogte komt. Een prachtig schot van De Leeuw. Wordt uit de kruising getikt door Esteban, de keeper van AZ. Dat levert een hoekschop op. En die hoekschop wordt vervolgens door dezelfde De Leeuw. Zo slordig verwerkt. Die wil schieten, maar daar moeten eerst nog twee mannetjes voorbij. Dat lukt niet. Raakt de bal kwijt en de counter... ...betekende zo even ook nog bijna de 3-0. Kortom, er gebeurt voldoende in korte tijd. Nu is Maher weer weg. Maher voorzet Tidor met het hoofd. Onder druk nog van Wormgoor. Maar uiteindelijk is het denk ik het hele kleine duwtje... ...wat Wormgoor uitdeelt aan Tidor genoeg... ...om hem nou ja, uit balans te brengen. In ieder geval niet bij de bal te laten komen. Wat kan dus in korte tijd zowel links en rechts... ...een doelpunt kan er vallen. Het probleem bij de graafschap. Het volgende probleem heet overigens Poupon. Die bij die hoekschop waar ik het zo even over had... Heel ongelukkig in aanvaring kwam met notabene El Hasnaoui zijn eigen ploeggenoot. En daarbij geblesseerd is geraakt. En ik zit te kijken. Ja, nee, die gaat eruit. Want er staat er bij de graaf Maar dat is Lyon Kaak. Al eentje klaar om in te vallen. Dat is een middenvelder eigenlijk trouwens. Dat zal El, El Hasnaoui neem ik aan wel wat meer naar voren gaan spelen. Maar Poepom moet eraf. En dat is... Uh, ja, dat helpt niet erg. Als je dus Breinburg ook al moest missen in de warming-up viel hij uit. En de wedstrijd al zonder Schrek of iets moest beginnen. Dan ben je toch drie van je vier... Mensen kwijt die uh, voorin normaal bij de graafschap staan. Goed, Poepon naar de kant. En als ze uh, Kaak in het elftal inderdaad, zoals ik zei, El Aznaoui in de spits. Ja, dan gaat het er allemaal wel heel anders uitzien. Dan staat AZ ook nog met 2-0 voor na 37 minuten. En uh, ja, dan denk ik dat deze wedstrijd geen uh, verrassende wending meer gaat krijgen. Orion walste over landstedenheden in de eerste set. Is die al afgelopen, Martin? Bijna afgelopen. Nu staat het setpoint op het scorebord 24-17 als de bal van Zwolle in het net gaat. Er was een middenfase in deze set waar Zwolle een eindje terugkwam op de service van Mark van Lente. Daar had Orion toch even geen antwoord op. Maar ja, de coach zegt, weet je wat, ik ga dan wisselen. Hij bracht even Postuma in en meteen klopte het weer met de paas. Meteen was er weer een aanval voor Orion en kon Orion het heft weer in handen nemen. En nu dus de service bij 24-17. Die service is hard, maar het antwoord is er bij Zwolle. Vervolgens slaat Klapwijk de bal in het net en is de eerste set alsnog voor Orion. 25-17, dat zijn toch hele duidelijke cijfers in het voordeel van de nummer 1, Orion uit Doetinchem. Het heeft even geduurd voordat Twente begon te scoren, maar toen was het ook meteen goed raak. Henk Kok. Ja, dat is wel het belangrijkste onderdeel van een van voetbalspel. Dat je, dat je doelpunten maakt. En dat heeft NEC in deze wedstrijd nagelaten. Een heel aardige combinatiespel. Zeefuik heeft kansen gehad. Maar Zeefuik is nu gewisseld. En ik heb er nog even nagekeken. Ik ben niet zo'n uh, statisticus. Maar Zeefuik heeft in deze competitie nog geen enkel doelpunt gemaakt. En dat is de aanvalsleider van NEC. Dat zegt denk ik heel veel. Platje heeft er meer gemaakt als invallen. Maar ik denk dat Platje het in deze wedstrijd ook niet meer gaat maken. Het was trouwens het eerste doelpunt in deze competitie van, uh, van Shadley. Hij is een Tijd lang geblesseerd geweest. Mooie aanval over de linkerkant van het veld. Nu ga ik weer kijken. Het schot wordt geblokt van de FC Twente. En misschien is dan nu even ruimte voor de NEC. Het gaat via Goossens, via Ibrahim. Maar Ibrahim is de bal alweer kwijt aan Brama. Maar nog even die aanval in een doelpunt dan van Schardt. De bal die komt bij Janko. Janko tikt hem door op had Dat was de bedoeling... Maar die bal gaat via Salesi, gaat hij naar de linkerkant naar Conboy. En Conboy heeft hem dan ver weggetrapt. En nu is er even ruimte bij Platje. Maar een meter over de, de middellijn. Hij wil die bal breed spelen. Dat gebeurt ook naar Goos. Maar Goos die ziet een meerderheid van verdedigers van fc Twente. tegenover zich. Hij gaat naar de duel aan bij uh, Douglas. Maar dan heeft Douglas een overtreding begaan. En volgt er een meter of 15 over de middellijn een vrije schop van NEC. Die wordt heel snel genomen. Afgespeeld naar Goossens, dan naar de rechterkant van het veld. Daar is de verdediger Wil. Wil in de combinatie met Ibrahim nog een paar meter buiten een 16 meter gebied. En nu moet de voorzet komen van Wil ter hoogte van de korenvlag. Slechte voorzet, ook slecht verwerking in de verdediging. Maar dan komt het uiteindelijk toch weer allemaal goed. En biedt misschien mij even de gelegenheid om nog iets over de doepen van FC Twente te zeggen. Het was een aanval over de linkerkant van het veld via de Jong. En de Jong die speelde Selesi uit en toen speelde hij de bal in de voeten van Schardy. Die stond er nog niet eens zo buitengewoon gunstig voor. Die moest nog eens een keer om zijn link draaien. Net binnen een 16 meter gebied, maar vervolgens goot hij de bal prachtig in... en was het 2-0 voor de FC Twente. En ik neem aan, je mag nooit met absolute zekerheid zeggen... dat dat de beslissing is geweest. De bal is nu in de verdediging van Twente bij Douglas. Die heeft hem teruggespeeld naar Buizen. En Buizen op zijn beurt weer naar Michailov... We moeten nog spelen in een kleine 10 minuten en het is 2-0 voor de FC Twente. De eerste helft van de FC Twente was voetballend slecht in de tweede helft matig, maar wel met doelpunten. Geloof jij nog in Excelsior en Vanavond niet, Ronald. Soms heb je van die uh, koude zaterdagavonden dat een uh, eerste helft omvliegt en nu kruipt hij werkelijk voorbij. 2-0 na 18 minuten, twee keer Bas Dost in het voordeel van Heerenveen en Excelsior kan daar heel weinig tegenover stellen. Daarentegen, Herenveen uh, probeert met hele lange aanvallen gaatjes te vinden in de verdediging, die nog altijd precies zo staat was aan het begin van de wedstrijd bij Excelsior, dus heel verdedigend spelend. En dan uh, wordt een wedstrijd er niet echt leuker op, omdat die gaatjes niet te vinden zijn. Dus de bal zit voor Herenveen via keeper Brian van der Busse, die ook al geen haast heeft om een doeltrap te gaan nemen. We hebben 40,5 minuten gespeeld. Nog 4,5 minuten tot de rust. Als Dost eruit die gaat en de bal doorkomt. En Juricic. krijgt hem terug. Dost probeert de bal in de diepte te spelen, maar daar kan Jan Maat niet bij. en rolt de bal over de zijlijn. En zo is deze mogelijkheid tot één aanval voor Herenveen even verkeken. Herenveen. Dat het nog steeds gewoon veel en veel beter is. En als ze even aanzetten, dan kan het hier gewoon 4-5-0 worden. Of als Excelsior wat meer in de aanval zou gaan spelen. Dat doen ze gelukkig voor de Rotterdammers niet. Want anders zou het leed niet overzien zijn. Nu moeten we het maar doen met de aanvallen van Heerenveen. En nu dan, eh, kijk eens aan. Broersen gaan mee naar voren voor Excelsior. Het doelpuntje voor de Rotterdammers zou leuk zijn. Maar hij houdt meteen in. Geeft de bal aan Alberg bal naar voren. Lee steeds op de spits die de bal kopt. Maar die komt niet terecht bij een van zijn medespelers. Dus... Neemt hier een weer over met een 2-0 voorsprong en een vrije trap gegeven door de tot nu toe foutloos fluitende heer Hegler 2-0 E Night. And look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you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 Het is uh, 3-0 geworden voor Herenveen en de doelpuntenmaker. Wie zou dat nou toch kunnen zijn? Als hij de eerste twee al heeft gemaakt, dan is het ook de derde voor Bas Dost. Een echte hat-trick, zijn tweede in zijn carrière. Hij deed dat in oktober tegen ADO. Nu doet hij dat weer. Drie doelpunten in de eerste helft voor Bas Dost. Heerenveen leidt met 3-0. Soul should be You're losing control of it, and it's really distasteful.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 Allen was dat. We gaan naar Maher, Palsen en Bastigler. Het is nog altijd uh, 2-0. De schotfase eerste helft. Uh, daar is nog een seconde. Je valt wel weg. Was over. Er is iets aan de ja, hand. Nee, ik denk, ik pas aan aan de plaat. Goed, doe maar flauw. Uh, we zitten in de slotfase van de eerste helft, 2-0 voor AZ. En de Graafschap wil nog een keer aanvallen. Maar dat lukt eigenlijk niet helemaal. Wat zou dat betekenen? Q, trouwens. Dat hoorde ik ze de hele tijd zingen. Geen idee. Nee, ik zal het wel uitleggen. Maar oh, dat mooi. doe ik niet. Perens is weg voor AZ. Komt in de slotfase nog de 3-0 ook. Dan is het helemaal gedaan. Elthido krijgt de bal op de penalty. Dus draait weg. En schiet dan tegen Van de Pavel op. Komt een herkansing nog. Maar dan laat hij eigenlijk die herkansing aan. Komende mensen van achteruit. Viergever is helemaal mee. Wat doet hij daar eigenlijk? hij die komt ook niet bij de bal. Wel Maher aan de andere kant. Maar dan wordt die bal opnieuw ingebracht door Paulsen. En komt hij bij Holmen. Dat is de beste man van het veld. Want die is bij alles betrokken. De twee assists voor de goals. En alle paasjes die gevaarlijk waren en mooie momenten opleverden kwamen van hem. Hij is goed. Maar als hij het dan zelf moet doen blijkt het toch een klein beetje tegen te vallen. Want wil hij met veel gevoel de bal in de verre hoek draaien. Maar draait hij hem meters over het doel van de winter? Daar zal de keeper van de graafschap dan ook wel een keer tevreden over zijn. In de extra tijd is dus inmiddels in Alkmaar. 2-0. AZ de graafschap. Het uitverdedigen van de graafschap voor de zoveelste keer moeilijk. Want als de ploeg onder druk wordt gezet, ja, je kan ze het bijna niet kwalijk nemen. Dan zijn ze de bal in 9 van de 10 gevallen ogenblikkelijk weer kwijt ook. Zoals nu ook een ingooi voor AZ via Palsen. Die mag dat er nog een keer doen. De extra tijd zit er ook op. En dan zegt Scheizer-Relieschveld, het is uh, gedaan. De eerste helft voorbij. AZ leidt 2-0. Kok bij Twente NSC, hoe lang nog? Nou, 88 minuten staat er op het scorebord. Maar wat belangrijker is: 2-0 voor de RC-20. Een hoekschop aan de linkerkant. Kort genomen door Ola John op Brama. Bal wordt slecht geplaatst in het 16 metergebied Wordt uitverdreven door NEC. Maar dan is het toch, wordt die bal er weer teruggebracht. Nee, het wordt nu overgenomen door NEC, door Goosens. Bal afgespeeld naar de linkerkant. Ja, de verdediger de komboy, die zou die bal voor kunnen zetten. Dan zou er dan toch nog iets gebeuren in de slotfase? Nee, en dan tjonge, tjonge, tjonge. Er toch meer uit kunnen halen. Een pogingen. poging. Het is geen voorzet. Maar het is een soort van schot wat achter de doel belandt. Dan moet je een beetje meer uithalen. Nou ja, dat doet NEC niet. Ik geloof niet meer in NEC in deze wedstrijd. Ik geloof zelfs niet meer in het platje. Van de bal is veel te weinig in het verloop van die tweede helft. Voor in de voorroeder geweest van NEC. Ja, die moet de bal wel voor inkomen. Anders wordt het platje ook niet gevaarlijk. Thank <laughs> you. FC Twente gaat ongetwijfeld deze wedstrijd winnen. En dan is het voor de 18e keer op rij ongeslagen. Dat is een evenaring van het seizoen 2 in 2009. 19 is het record en dat dateert van 1968. Dat wordt ongetwijfeld de volgende week wel behaald tegen RKC. Althans die evenaring. FC Twente verover de bal weer. Is de bal kwijt. Maar er is een overtreding begaan. En dan mag FC Twente nog eens een keer een vrije schop gaan nemen. Een vrije schop in de middencirkel. Nou, laten we eens even gaan kijken wat die vrije schop nog. Opleveren Michailov maakt helemaal geen haast om die uh, bal op te pikken. Nou jongen, maar nou een beetje haast. Het is toch allemaal niet nodig om het spel een beetje te traineren met deze voorsprong van 2-0. Ja, moeilijke wedstrijd voor de FC Twente, vooral in de eerste helft. Toen de verdediging van uh, NEC heel goed sloot. Het speelveld werd heel klein gehouden. FC Twente te weinig beweging. Veel te weinig beweging. Baltempo lag veel te laag. Ja, en de kansen werden er amper gecreëerd. Maar dat is in de tweede helft dan wel gebeurd. FC Twente gaat een aanval opzetten via Douglas. De bal gaat naar de linkerkant. Naar uh, Ola John. Ola John die gaat op Wil af. Die gaat er langs. Die gaat nog eens een keer. Kap die bal nog eens een keer. Komt de voorzet. En dan komt die voorzet tegen Wil aan. En dan wordt die bal nog binnengehouden door Solesi. Maar die bal die gaat er wel over de zijlijn. Een meter of 15 verwijderd van de cornervlag Op de helft van NEC. En dan gaat de FC Twente nog eens een keer ingooien. De klok staat op 90 minuten. En wordt er nu al gefloten voor het einde Jawel, er wordt gefloten voor het einde van de wedstrijd, Dat verbaasd mee enigszins, omdat er toch wel veel wissels zijn geweest. Maar ook scheidsrechter Makkelie, die denkt kennelijk, ja die plaatje die kan er in de blessuretijd van deze wedstrijd ook niks meer van. Het is 2-0 geworden voor SC Twente, dat zullen de Twente supporters onthouden. En de slechte wedstrijd, met name in de eerste helft, ja die zijn ze heel snel vergeten. Twente komt ongeschonden uit deze ontmoeting met NEC. En bij de andere wedstrijden is Drust AZ Graafschap 2-0 door Maher en Paulsen. En Excelsior Heerenveen 0-3, alle drie van Dost. Orion Landsteden, de tweede set ook zo makkelijk voor Orion, eh, Martin. Nee, want daarin had Zwolle een paar goede service-series. Of heeft Zwolle een paar goede service-series, moet ik zeggen. Want die set is natuurlijk volop aan de gang. En heeft Zwolle de voorsprong gepakt. En heel langzaam komt Orion nu weer terug. En is het verschil terug naar één punt. Het kwam nadat Joel Banks, de coach van Orion, even de time-out aanvroeg. En daarna begon het toch weer te draaien bij zijn ploeg. Die service was meteen onder controle. De gevaarlijke service van de andere kant van in dat geval Jelle Hilarius. Terwijl vlak daarvoor ook Mark van Lenten weer goed stond te serveren namens Zwolle. Maar nu mag Dievenbach het gaan doen voor Orion om de ploegen weer helemaal naast elkaar te brengen. Alleen is die service niet lastig genoeg en komt er geen aanval uit. En komt er zelfs een punt voor Zwolle omdat Orion de fout maakt. Blijft het verschil bij twee punten staan. Maar is het in deze tweede set in ieder geval een wedstrijd geworden tussen de nummer 1 en 3 van Nederland. We hebben dus gehad Twente NEC 2-0. AZ staat bij rust met 2-0 voor tegen de Graafschap. En dus weet PSV dat het gewoon moet winnen van NAC om tweede te blijven. draagt dan nou niet mee. Ja, en normaal gesproken, Ronald, gebeurt dat eigenlijk ook wel in thuiswedstrijden van PSV tegen NAC. Want als je even kijkt naar die cijfer, 44 keer is deze wedstrijd gespeeld. Op het hoogste niveau, 32 keer winst voor PSV vorig seizoen, afgelopen februari was dat overigens dus 4-1, duidelijke overwinning. Vijf keer winst voor NAC in de laatste keer in de competitie was in 1995. Het seizoen 94-95. Wel nog een keer een overwinning in de beker in 2004, de kwartfinale daarvan. Maar PSV op volle oorlogsterkte, want Hutchinson, Buitens en Tamata... nou, Hutchinson misschien wel, maar zijn toch geen echte basiskrachten... Bouwma niet helemaal fit en dus speelt Marcelo in het hart van de verdediging bij de ploeg uit Eindhoven van Fred Rutte. Marcelo was geschorst, is er weer bij, dat geldt nog niet voor Premislav Titon, de reservekeeper die uh, ja, zich opwerkte tot eerste keeper in Eindhoven. Een uh, zware hersenschudding opliep Hij zal van de week in de wedstrijd tegen Rapid Boekarest vermoedelijk weer onder de lat gaan staan. PSV dus op volle orde, sterkte doet het goed de laatste tijd. Maar vorige week die nederlaag tegen Feyenoord 2-0 in de Kuip. En dus verwacht Rutte en dus verwacht het publiek hier in Eindhoven gewoon herstel. Eerherstel en drie punten. Bij NAC, wat kan je daarover zeggen? Vorige week een kansloze nederlaag bij Adel Den Haag. Daarvoor een prachtige wedstrijd tegen Herenveen. Reclame voor het voetbal. Mocht die wedstrijd zelf kijken. 2-2 werd het, maar daar zat echt alles in, in die wedstrijd. Bij de ploeg van eh, trainer Tom Karelsen, Luiks niet beschikbaar. Voor Koetelje geldt dat al wat langer, maar Luiks is er niet bij. Zijn plekje wordt achterin overgenomen door Buis Centraal in de verdediging. Voor de rest, Kolk in de spits, want Schalk scoorde al zeven wedstrijden. Niet Alex Schalk, een van die drie jochies van Breda. Hij is zijn plekje kwijt, geldt al eh, wat langer voor Umer Bayran. En ook eh, Koetelje die bij die jochies uit Breda hoort, hij is dus eh, geblesseerd en niet eh, van de partij vandaag. Pas na juist zometeen om kwart voor negen de scheidsrechter in het uh, Philipsstadion waar het uh, ja, altijd gezellig is en bovendien stapvol. Oh. Yeah. in de thames froze van Smith Burroughs. Het hield weer niet over vandaag bij de Europese kampioenschappen... korte baan zwemmen. Opnieuw een dag zonder medailles. We moeten het hebben van de persoonlijke records... of van een Nederlands record zoals bij Job Kienhuis. Hij werd in Polen zesde op de 1500 meter... in 14 minuten, 39 seconden en 100ste. Hij verbeterde zijn eigen Nederlands record met bijna 1 seconde. Toch had Kienhuis op meer gehoopt... Kijk, ik wist dat het een hele moeilijke finale ging worden. Ik had de jongens echt hoger ingeschat als dit. Ik denk echt, we gaan uh, met vijf man onder de 14-30 zitten. Ja, het zijn er uiteindelijk twee net geworden. Dus ja, ik had graag een heel stuk harder gewild. Ik, deze tijd stond ik na een maand train al. Ja, ik wou nu in topvorm zijn en dan we ik net iets sneller. Ja, het doel was hoger als dit. Waar merk jij in de wedstrijd, het wordt toch uh, qua die ambities een moeilijk verhaal? Uh, ja, in de wedstrijd zelf heb ik niet heel goed doorgaan hoe ik lag. Het uh, doel was vooral om mijn eigen race te zwemmen, om mijn eigen ding te doen, om niet veel op de rest te letten, want ik moet ook leren om in zo'n veld goed te kunnen racen. Ik weet dat ik het alleen kan, maar ook met TSN moet ik dat goed kunnen en dan moet ik mijn eigen plan mee trekken. En uh, ja, ik lag op baan 6 en hier op baan 0, 1, 2, 3 en 4. Laatste ze allemaal vrij ver voor en ik zag alleen degene op baan 4 en 5 een beetje. Dus. Je scherpt wel dus weer dat Nederlandse koor aan wat je al in je bezit had. En ja. dat moet toch wel weer een lekker gevoel zijn? Ja, dat geeft wel een lekker gevoel. En dat is ook fijn natuurlijk dat ik dan heel z'n koor aan heb geschermd. Maar wat ik net ook al zei, ik had graag een medaille meegepakt. En dat was dus uh, Kienhuis. Joost Rijns werd zevende op de 100 meter vrij. Hij zwond net als gisteren een persoonlijk record. En dus kan Rijns tevreden zijn. Ja, in dat opzicht wel. Alleen ik wilde heel graag nu ook ja, bij de top 5 dan komen... Kijk, je gaat elke rondje, elke keer ga je een rondje verder, dus dan wil je ook al meer. En ik heb gewoon, ja, gedacht ik moet gaan. Om een keerpunt te gelet, alleen het laatste stukje mijn benen. En volgens mij ik weer een hele slechte finish. Ja, ik denk dat ik het daarop heb laten liggen. Maar weer, weer sneller, weer een mooie tijd. Maar dat soort details, ja, die zijn op zo'n afstand natuurlijk cruciaal, hè? Uh, wat kun je daaraan doen, hoor? Puur trainen, dat soort details? Ja, het is gewoon doen. En uh, ja, ik heb het nu niet gedaan. En uh, dat, ja, dat kan ik mezelf kwalijk nemen. Maar voor de rest was het volgens mij een super race. En finale zwemmen is ook altijd anders. Hè? Ik bedoel, dit podium is niet zo heel groot natuurlijk. Maar speelt dat nog een rol? Nee, elke race uh, beschouw ik ook de series als finale. Elke keer ga ik er gewoon vol voor. Ik wil elke keer een PR zwemmen. En het is niet zo dat ik hier met speling uh, makkelijk de finale kan halen. Dus de halve finale en de series heb ik ook al vol gezwommen. Ja, nu weer harder. Al met al denk ik dat jij uh, met best wel een tevreden gevoel terugkijkt op het toernooi, vermoed ik zo. Ja, tot nu toe wel, maar mijn belangrijkste nummer moet nog komen en dat is de 200. Dus ik ben heel benieuwd wat er daarop wordt. Ik heb veel snelheid, dus ik kan waarschijnlijk makkelijk openen, de eerste 100. Ja, dat is morgen en uh, ja, we gaan zien hoe dat gaat uh, lopen. Dus dit was allemaal voorspel in die zin. En het feit wat je hier laat zien, ja, dat, dat geeft de burger moed. Ja, zeker. En uh, ja, dit was een mooi oparmetje. En dat zei Joost Rijns na zijn zevende plaats op de 100 meter vrije slag. We hoorden hem in gesprek met Martin Vriesema. Even een tussenstandje halen bij het volleybal bij Martin Tip. 21-17, dat betekent dat Orion toch het weer heeft kunnen keren... en de wedstrijd weer in het eigen voordeel heeft kunnen draaien. En ook daar was de service van bijvoorbeeld Jasper Diefenbach weer heel belangrijk bij. Nu 21-18, Zwolle probeert nog mee te doen, vecht wel voor elk punt. Maar je ziet gewoon in zulke fases dat Orion gewoon in kwaliteit een betere ploeg heeft. Het is ook een ploeg die al langer bij elkaar speelt en beter op elkaar ingespeeld is. En dat maakt in deze fase vooral het verschil. 21-18 dus, zo heel langzamerhand gaat de tweede set ook in de richting van Orion. Jouw en heer de zijn al begonnen in de tweede helft en die kamp. Ja, die zijn nu begonnen en uh, Steensel probeert de bal te koppen. Overigens, dat is nou iemand die in de spits staat bij Excelsior. geen bal heeft gehad in de eerste helft en uh, zeer nodig gemist werd achterin en ze kun je natuurlijk afvragen waar moet iemand spelen waar die het best op zijn plaats is en Steensel hadden ze kunnen gebruiken drie doelpunten van Bas Dost, uh, uh, twee koppen te nemen met uh, de voeten. En dus Bas Dos die nu weer probeert te koppen, maar een klein duwtje uitdeelt. En, of nee, hij stond buitenspel. Bas Dos, drie doelpunten, 3-0 de voorsprong voor Herenveen wedstrijd die hij dus al lang gespeeld is. Uh, ik zie een wissel. La Guire is gekomen. En dat is een aanvaller die uh, moet het maar gaan proberen bij Excelsior. Maar ja, aanvallen, dat hebben ze in de eerste helft amper gedaan. Uh, alleen nog maar verdedigd. En als ze dat nu niet doen in de tweede helft, dan worden ze echt helemaal overlopen. De Kralingers, dus dat zullen ze niet gaan gebeuren. Ik vrees een klein beetje dat het dan. Een hele vervelende tweede helft gaat worden. Of Herenveen moet het echt op de heupen gaan krijgen. En heel veel gaan scoren. Nou dat zou nu zomaar kunnen. Als de Narsing de bal voorgeeft. En daar is die. Goeie redding, zeg. Van de keeper van Excelsior. De ruiter op de inzet van Asaidi. Want het had 4-0 moeten zijn. Ik zei het al. Als Heerenveen het echt op de heupen krijgt. Dan kan het nog leuk worden. Want veel van Excelsior verwacht ik niet. Ook niet in de tweede helft. Bij een 3-0 voorsprong voor Heerenveen. De Tweede set zat er bijna op bij Orion Zwolle. Maarten? Ja, en het kan ook echt zo gebeurd zijn. 23-18 de stand in het voordeel van Orion. Even de time-out tussendoor van Zwolle. Maar nu staat Adam White bijna weer klaar om te gaan serveren. Voor zijn ploeg, de ploeg uit Doetinchem... die tegenwoordig als lang henkel door het leven gaat. Maar wij noemen het nog gewoon Orion. Dat is de naam van oudsher. White had net een mooie ace. Kijken of hij dat nog een keer kan... nadat hij even aan de kant heeft gestaan tijdens die time-out. Het is vaak ook dat de tegenstander het doet om hem uit het ritme te halen. Maar Zwolle valt aan, slaat de bal vervolgens uit... En daar staat 24-18. White mag dus nog een keer serveren. En als hij dat goed doet, misschien wel met een ace, is de tweede set ook voor Orion. In deze competitie, de A-League, die eigenlijk alleen maar in de top spannend is tussen de bovenste vier ploegen. En waarin Langhenkel, Orion dus de absolute favoriet is voor de titel. Als je de wedstrijd op dit moment in ieder geval bekijkt. Martinez voor Zwolle probeert wat slims. Lukt niet en dus komt er een aanval voor Orion, die ook niet goed wordt uitgevoerd. Dus misschien doet Zwolle toch nog mee. Het is slordig spel, maar nu misschien eindelijk een keer een harde klap. Nou ja, wat slims van de kant van Orion. Maar ook daar heeft Zwolle dan weer een antwoord op. En het blok is uiteindelijk wel beslissend. Het blok aan de kant van Orion uitstekend uitgevoerd. En daarmee is de set dankzij Mark Postuma de tweede set ook voor Orion. Met duidelijke cijfers van 25-18. De eerste set was al 25-17 en Orion staat dus 2-0 voor... En het lijkt me heel gek door Zwolle nog echt terug kunnen komen in deze wedstrijd. AZ staat met 2-0 voor. En het lijkt me heel gek als de Graafschap nog terug kan komen in deze wedstrijd. Was Tichelen. Ja, daar kan ik me ook helemaal niks meer voorstellen. 2-0 is er door goals van Maher na 23 minuten. En Paulsen in de 32e minuut van deze wedstrijd. De tweede helft nu door de Graafschap in gang gezet. De Graafschap heeft dus dat tussendoor wel een paar kansjes gekregen. Maar is toch vooral opgevallen doordat ze vrij snel in paniek zijn... op het moment dat ze worden opgejaagd en onder druk worden gezet. En dat doet AZ nou eigenlijk de hele wedstrijd al... Kortom, de dat de middenlijn in zicht komt, is de graafschap de bal veel al kwijt. Behalve één oplevertje van een minuut of tien. Daar moet de ploeg zich dan maar aan vasthouden. Frenkel gooit en doet dat in de richting van El Hastawi, die de plaats dus voorin heeft overgenomen van Poupon. Jury Roos is nu in zijn rug gaan spelen. En de nieuwe man Dion Kaak, die als vervanger van de geblesseerde Poupon in het veld kwam... Is nu controleur geworden op het middenveld. Dat wat hij ook eigenlijk het liefste doet. Paulus zit voor AZ na een overtredingje op Mooij Sander. Schrijft zich Liesveld, staat er terwijl het terwijl van de middenlijn even bij te kijken. En ziet dat Mooij Sander de veters even opnieuw strikt. De schoen was erbij uitgegaan. Waar hij van mij vandaan zit Maarten Martens. Geblesseerd nog altijd. Het ergste is inmiddels wel achter de rug. Hetzelfde geldt voor Dirk Marcelis. De twee mensen die bij AZ nog altijd ontbreken. Liesveld is weggelopen. Mooij Sander is nog steeds bezig zijn schoenen te strikken. Dat... Had ik toch toen ik 6 was vrij snel onder de knie. Maar dat is hem. Hij zit er echt nog steeds. De wedstrijd is inmiddels wel weer in gang. Want ze hebben bij de Gaas gezegd. Nou, we proberen het maar. Het is overigens Elm. Voordat nou bij de familie Moisander iedereen zegt. We hebben het hem wel geleerd. Het was Elm. Maar het is inmiddels gelukt. Dus iedereen staat weer. en speelt weer. En Elm heeft de bal. Kunnen we kunnen meteen kijken of dat goed is gegaan met die schoenen. Dat blijkt het geval. Want hij krijgt hem bij even zijn ploeggenoten. Wernbloom Opgejaagd nu. Dan gaat de bal terug via Moisander naar 4 geven. En dan kan 4 geven wat stappen lopen. Omdat er eigenlijk niemand in de buurt zit. Holmen komt naar de bal toe. Dat is niet zo heel handig. Want daarmee is de ruimte eigenlijk meteen weg. Dan kan hij de bal alleen maar terugkaatsen naar Paulsen. Ter hoogte van de middenlijn. Die hem op zijn beurt weer breed inlevert bij Maher. En zo puzzelt AZ. na Nu bijna 47 minuten. Valt er nog een goal. Is de wedstrijd echt gedaan? Dat zou meteen kunnen. Ook als Elthidoor wordt weggestuurd door Elm. Neemt de bal op de borst aan. Elthidoor wil de korte hoek. Maar uh, schiet de bal naast. Onder druk nog ook van Wormgoor die wel was meegelopen. Even was hij weg. hij door. Maar de bal een halve meter naast het doel van de winter. En zo blijft het in Alkmaar voorlopig 2-0. PSV-NAC. Uh, het is al bijna 10 voor 9. Uh, er is een hele hoop gebeurd in Eindhoven. Dat nog niet mee. Het is bijna 1-0 voor PSG, maar we spelen pas 34 seconden. Het is 0-0 dus in het Philipsstadion. Toivonen weggezet aan de linkerkant van het veld. krijgt de bal bij de eerste paal waar Timma Tafs opduikt. Maar die wordt gehinderd op een goede wijze door Erik Bossekin, centrumverdediger van Nakken. Dus gaat die bal uiteindelijk over de achterlijn achterlijnen. Is er een keeperstrap voor Jelle ten Raubelaar. Waarom spelen we zo kort? Er is een minuut stilte geweest voor Jan van Beveren. Een Van zijn, ja, de mensen die later bij PSV op doel zou gaan staan. Hans van Breukelen zei zijn geest zal voor altijd door dit stadion zweven. Er is een is vandaag onder meer van Van Beveren die afgelopen jaar, die dit jaar overleed, onthult op een promenade hier in het stadion. Vandaar dat daar extra aandacht voor is bij deze wedstrijd. PSV heeft achterin de bal met Mano left die hem de lucht in trapt. Doet dat op de rand van zijn eigen PSV strafschopgebied. Toivoon is de bal op de rand van de middencirkel kwijt. Maar toch komt hij weer terecht bij Mano. Leef. ingeleverd dan bij Donny Gorter, de linker verdediger van NAC. En daar is Schilder met een goede opening naar de rechterkant van het veld... waar Anthony Lurling nu het strafstopgebied in gaat. Uh, wil daar passeren, dat lukt ook. Maar vervolgens is hij de bal alsnog uh, kwijt. En uh, heeft PSV ook zijn eerste keeperstrap te pakken. Dat geldt dan voor uh, Isaacson. Die vermoedelijk toch binnenkort weer plaats zal gaan maken. In ieder geval komende donderdag in de Europa League tegen Rapid Bukarest. De bal van Marcelo gaat terug naar Isaacson. Isaacson op de 5-meter lijn en dan naar de rechterkant van het veld. Waar Timothy de Rijk op duikt. Geen bouwma dus, ligt geblesseerd achterin. Marcelo terug van de schorsing, hij staat in de basis. Bij Nandem heeft opgepakt op het middenveld bij PSV. Dat volgens nog wat moeite heeft om vrije mensen voorin te vinden. De bal gaat naar de middencirkel. Waar er wordt verdedigd door Gilles, controlerende middenvelder Van Nak In het duel met Toyvon is hij te sterk. Maar de bal schiet dan wel door tot bij de Rijk en gaat nu helemaal naar de linkerkant van het veld, naar Jetro Willems. Een wat moeizame begin van deze wedstrijd, ondanks die snelle kans van PSV, dus na een seconde of 30 spelen. Inmiddels op de klok, 2,5 minuut bij PSV Nakedreda 0-0 nog. Ryan Adams en de summer of 69. En Niemeyer en PSV en NAC. Zesde minuut staat op het bord. Nog altijd de stand van 0-0 hier in het philips Stadion. Ik vind het wat, uh, ja, wat geoud is bij PSV. Er zijn wat tekorte paasjes geweest. Er is wat balverlies geweest in het elftal van Rutte. En uh, PSV heeft nu wel de bal aan de linkerkant op het middenveld. Bal gaat terug naar Strootman. Hem nog wel een keer zien schieten. Recht af van een meter of 16. Uh, Recht af op ten Raoula, De keeper van NAC Breda... En nu is er een vrije trap gegeven. De schrijft, zet de Bas Nijhuis, weer op links. Als er wat gevaar komt bij PSV, komt het vanaf die kant. Het is Mertens in een duel met Bottekien. En vervolgens komt daar dan ook nog buis bij. En dan wordt er een vrije trap gegeven. De bal ligt, denk ik. Nou, hij moet nog eventjes achteruit. Het is wel een of. Nou, wat zal het zijn? 30 is het wel. ...waar Mertens achter de bal heeft plaatsgenomen. En uh, dit zal nooit een poging ineens kunnen worden. Dus hebben de koppers van PSV zich gemeld voor het doel. Matafs, Vonen, De Rijk, de verdediger mee naar voren gegaan. De bal komt achter in het strafschopgebied daar. En niemand die hem aanraakt uiteindelijk ziet Gorten dat het goed is. En het is ook nog eens buiten buitenspel. Daar voorin bij het BSV het handje is omhoog gegaan. En dat de vlag van de assistent scheidsrechter omhoog ging. En dus maakt Nacht daar in het eigen strafschopgebied een vrije trap gaan nemen. Dat doet Ten Rauwelaar, de doelman van de bezoekers uit Breda. Die uh, ja, wat wispelturig uh, zijn. Hier 0-0. Maar bij jou Bas, tigelijk. Een doelpunt van uh, Wormgoor. En dan denkt iedereen die luistert en uit de buurt van Doetinchem komt. hey we doen weer mee. Nou nee, want die komt hem in zijn eigen doel. Het is 3-0. Bij AZ tegen de Graafstad, 10 minuten na rust. Mooie AZ aanval, prachtige AZ aanval, eigenlijk ingeleid door een trap van Elm. Want dat kan die, de bal naar de rechterkant, de voorzet komt op het hoofd van Elty En die kopt hem eigenlijk voor het doel, een heel ongelukkig kopt vormgooien. Ja, die wil hem waarschijnlijk wegkoppen boven zijn doel. Achter zijn eigen keeper, het ziet er knullig uit. 3-0 is het hier, uh, dat was het ook bij houdt van. maar dat is veranderd Andy 4-0 voor Bas Dost. Het is 4-0 voor Herenvee geworden. 4 de van Bas Dost. En om het langs de lijn op één. Nou, met de Grotto gaat het heel goed. Staatssecretaris Henk Bleker van Natuur roept de raarste dingen over die natuur. Zo is dat. De grutto is met meer dan 50 achteruit gegaan. Actie, actie, dat levert actie, veel acties op actie. tegen het natuurbeleid van de regering. Maar vroege vogels en de Partij voor de Dieren beginnen een positieve actie. We gaan bos planten. Doe mee en koop voor 5 euro een klein boompje... dat dit plantseizoen nog de grond ingaat. Er komen minstens 10.000 bomen ergens...